Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Koninklijke luchtmacht met hulpgoederen en extra militairen naar het Caribisch gebied. De toestellen nemen water en voedsel voor 40.000 mensen mee. Daar kunnen die mensen vijf dagen van worden voorzien. Wanneer het vliegveld van Sint Maarten voldoende hersteld zal zijn... vliegen de toestellen daarheen. Het Franse deel van Sint Maarten krijgt waarschijnlijk al eerder water- en voedselpakketten... omdat het Franse vliegveld in het noorden minder gehavend is... De Europese Unie staat klaar om noodhulp te bieden. Ook kan het Solidariteitsfonds van de EU worden aangesproken voor de wederopbouw. Satellietbeelden van het Europese Copernicus-systeem gaan helpen de schade in kaart te brengen. Het kabinet gaat plannen om de lucht schoner te maken, versneld uitvoeren. Dat zegt staatssecretaris Dijksma in reactie op de uitspraak van de rechter... die vanochtend bepaalde dat de overheid meer moet doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dijksma richt zich daarbij vooral op de bekende vieze plekken zoals Amsterdam en Rotterdam... maar ook Oost-Brabant waar veel intensieve veehouderij is. Naar verwachting zal vooral het nieuwe kabinet met nieuwe maatregelen moeten komen... om de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht terug te dringen. Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de Wit verandert zijn naam. Aanleiding is een open brief van kunstenaars die zeiden dat de naam besmet is. Witte de Wit was in de 17e eeuw zeevaarder op Oost- en West-Indië... en was betrokken bij een strafexpeditie in Jakarta. Hij liet ook plantages op Ambon vernietigen om het monopolie van de VOC veilig te stellen. Het Rotterdamse kunstcentrum, gevestigd in de Witte de Witstraat, zegt dat de zeevaarder niet past bij de eigen waarden. Volgend jaar wordt bekend wat de nieuwe naam wordt. Het weer. Vanmiddag valt er vooral in de noordelijk, noordelijke helft van het land een bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het is 17 tot 19 graden. Morgen wordt een natte en grijze drag bij zo'n 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn we zijn alweer met het tweede uur van Matchbox. En ook het tweede uur zit weer, nou in dit keer, voor de helft vol met nummers uit 1967. De eerste twee zijn bijvoorbeeld uit dat jaar Jimi Hendrix Experience en daarna de Beach Boys. Nog veel meer leuks en de Beatles, uiteraard. Een One Hit Wonder uit 1974 en de top 100 hits uit de jaren 70 en 80. Veel plezier zometeen, het tweede uur. Het werk als good vibrations. Je moet wat natuurlijk, en daarom kwamen de Beach Boys met dit, Heroes and Villains. En dat was zeker niet slecht, natuurlijk. En daarvoor hadden we de Burning of the Midnight Lamp van de Jimi Hendrix Experience, en de manager van die Experience, was Jess Chandler, en die was ook nog bassist bij The Animals. Goed, gaan we naar de One Hit Wonder uit 1974, deze keer Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Oh. oh, oh.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 Zo'n hit uit het jaar 1967, uit de maand augustus. Let's go to San Francisco met de Flowerpot Man. En dan gaan we luisteren naar Simon Garfunkel, een van mijn favoriete duo's met een top 100 hit uit 1970. El Condor Pasa. Sure. Het fenomenale album Bridge Over Troubled Water waren dit Simon en Garfunkel en El Condor Pasa. We gaan naar het jaar 1958 naar Chuck Berry en uh, hij gaat voor ons zingen en spelen Johnny Be Good. Interessant is even om even te luisteren naar de bas, want die wordt gespeeld door Willie Dixon, zelf toch niet een onverdienstelijk bloedgigant. 1958 bijna 60 jaar geleden. Maar het klinkt nog behoorlijk fris, mag ik wel zeggen. Dit was Chuck Berry en Johnny. Be good. Tijd voor twee tracks van het witte album van de Beatles. En deze keer zijn het gewoon weer een John en een Paul. And everybody's Got Something to Hide, except for me and my monkey, and daarna Mother Nature's Son, the Beatles. She flies You're cool. 1967 was dit Cat Stevens met A Bad Night. En daarvoor hadden we natuurlijk twee nummers van The Beatles. Mother Nature's Son en uh, Everybody's Got Something to Hide. Except for me and my monkey. En volgende week weer twee. Sexy Sadie en Helter Skelter. Hier zijn de barcades. summer's day When nothing is moving, least of all me, I lay on my back in the hay The warm sun was soothing, it Marie with the day I met Marie van Cliff en Salvinger van de Bar kwamen allebei uit augustus 1967. De volgende niet, die komt uit 1958. Lloyd Price en Stagger Lee. baseerd op een uh, waar gebeurd verhaal. De moord van uh, Stagger Lee op iemand anders. Gezongen door Lloyd Price uit 1958. Uh, you Keep Me Hanging On, die kennen we natuurlijk van de uh, Supremes. Maar deze uitvoering is ook uh, bijzonder te waarderen. Hier is de Vanilla Fudge. Ja, toch iets heel anders dan de uitvoering van... The Supremes You Keep Me Hanging On van Vanilla Fudge. En ook deze kwam uit het jaar 67 en de maand augustus. De volgende is een top 100, dit uit 1989. Daar hebben we heel veel hernia's aan te danken. Kaoma met Lambada. Wij maar denken dat die dans speciaal was ontwikkeld vanwege dit nummer. Maar eh, niets is minder waar. Eh, de Lambada bestond al jaren in Brazilië. en was zelfs een samensmelting van twee andere dansen. Welke dat waren, daar ga ik je niet mee vermoeien. Dat was 1989 Kaoma met Lambada. En een jaar eerder bracht de, de groep Toto hun zevende album uit. Met de titel The Seventh One. Ja, daar is over gebrainstormd. And even the tracks that was Pamela. Precious to 1988 was het jaar en het album The Seventh One was van Toto en de track, dat was Pamela. En dan zijn we op toe aan de laatste van dit programma. En die komt van het album Pisces, Aquarius, Capricorn en Jones van The Monkeys uit 1967. En met name uit de maand augustus. Hier is Pleasant Valley Sunday. <middels> Today, because roses. It's hard for me to see My thoughts all seem to stray To places far away Vijf weken reces. Matchbox. op deze 7 september. We hebben het weer met veel plezier gedaan. Aan het begin van de uitzending zei ik nog met veel bravoer dat Hans hier zou zijn. Maar ik bedacht me later: die zit een weekje in Duitsland. Dus dat wordt volgende week. We hadden niks te doen. Moet je even wachten tot 8 uur? Want dan is Japer weer. Jaapkoper met Alternative FM. Veel plezier ermee. Tot de volgende week. En uh, een fijn weekend.